Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dylan Groenewegen heeft de slot... Taliban-strijders zijn in ziekenhuis in Afghanistan binnengestormd... en hebben een aantal mensen doodgeschoten. Na de aanval is het gebouw in brand gestoken. Het aantal slachtoffers is niet helemaal duidelijk, maar volgens een lokale politicus zijn er 10 tot 12 artsen en patiënten gedood, onder wie twee kinderen. Het gebeurde in een district in het midden van Afghanistan, dat eerder vandaag door de Taliban werd veroverd. De Taliban rukken steeds verder op in Afghanistan. Bij die strijd vallen veel burgerslachtoffers. Volgens de VN vielen in het eerste halfjaar van 2017 al ruim 1600 doden.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 De Nederlandse estafettezwemsters hebben op het WK in Boedapest verrassend de bronzen medaille gepakt. Dat was vooral te danken aan slotzwemster Ranomi Kromovijojo. Ze begon als vijfde en wist op te schuiven naar de derde plaats. Het goud was voor de Amerikaanse zwemsters, het zilver voor de Australische ploeg. De wereldtitel bij de mannen ging naar de Verenigde Staten. Het weer, vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog, minimaal tussen 11 en 14 graden. Morgen is het vooral in het zuiden en oosten grijs en erg nat, in het noorden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 Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug bij CFM Klassiek op deze prachtige zondagavond. Dan nu een wat langer stuk en een heel mooi stuk. Wat je eigenlijk nooit zo vaak helemaal hoort op de radio. Maar bij ons hier dus wel. De Pirgint Suite, nummer 1. Opus 46 van uh, Edward Grieg, Noorse componist. En dat is een prachtig stuk. En nogmaals, je hoort hem eigenlijk uh, nooit helemaal zoveel. Meestal een paar delen eruit. Wij doen hem vandaag een keer helemaal. Het begint met The Morning, oftewel de Morgenstimmung. Morgen Dan uh, daarna The Death of Ace, oftewel dood, Vervolgens Anitra's Dans... En uh, de laatste in The Hall of the Mountain King. Oftewel in de uh, <coughs> Hall van de Bergenkoning. Het stuk is geschreven door Edward Krieg. Dat zei ik al. En het wordt uitgevoerd door, vind ik persoonlijk... een van de mooiste uh, kamerorkesten. Uh, wereldberoemd. The Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van de onlangs overleden Sir Neville Mariner. Gaat u genieten van deze prachtige uitvoering van... De Pergint-suite. Oh, oh, De -Suite. Nu een stuk dat uh, ook voor veel popmuziek als uh, uh, voorbeeld heeft gediend. Onder andere het prachtige Rain and Tears van Everlast Child is gebaseerd op dit stuk. En het akkoordenschema wat hier uh, gebruikt wordt, nou, dat kom je heel vaak tegen. We gaan heel ver weer terug in de tijd, naar de tijd van de barok met Johan Pachelbel. En van hem gaan wij draaien de kanon in D-mineur. En u zult het ongetwijfeld herkennen. Het wordt uitgevoerd in dit geval door de Nieuwe Bach Musical, New Bach Musical Academy. Uh, laat ik het wel goed zeggen. De Nieuwe Bach Musical Academy onder leiding van Max Pommer. Heer Pachelbel. Om onze Engelse luisteraars, die we misschien wel hebben... een beetje te vetteren... gaan wij nu een typisch Engels stuk voor u laten horen. En dat is het bekende stuk Land of Hope and Glory... oftewel, zoals het officieel helemaal heet... The Pomp and Circumstance. Het wordt elk jaar natuurlijk uitgevoerd... tijdens The Last Night of the Proms, En dat is altijd weer indrukwekkend... omdat iedereen het dan ook uit volle borst meezingt. Het stuk werd geschreven door Edward Elgar en het wordt uitgevoerd in dit geval door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van David Perry. Pomp en Circumstance. Patriotische Engelsen nog eens even uh, lekker uh, ja, te inspireren, zal ik maar zeggen. The Land of Hope and Glory, oftewel de Pomp en Circumstance van Edward Elker. Maar ja, we moeten ook de andere nationaliteiten niet vergeten, dus we gaan nu weer naar Hongarije. En dan wel de Honga Hongaarse rapsodie nummer 2 in Cis Mineur. En dat is dan weer typisch Frans Liszt, want die man die hield van schrijven in heel veel kruisen. En als u dan weet dat Sies Mineur dat dat een zeven kruisen is, nou dan uh, kun je dat uh, aardig bevatten hoe dat zit. Uh, Frans Liszt dus schreef het en het wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra. onder leiding van alweer een grootheid. Ja, wij grosieren erin Herbert van Karian. Vanavond. En dat is ook weer een uh, hele speciale. Ook zo'n stuk wat je eigenlijk niet zo vaak helemaal hoort. En we gaan hem uh, vanavond doen. Het stuk heeft velen geïnspireerd tot het maken van, van uitvoeringen ervan. Thijs van Leer, uh, Tomita, de Japanse synthesizergigant. Uh, zelfs Gerard Joling. Maar goed, uh, daar zullen we het niet over hebben. We gaan het hebben over de mooie originele bolero van Maurice Ravel. Het Slovaaks Radio Sinfonie Orkest onder leiding van Samahoubat. Dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering van CFM Klassiek. Ja, en dan blijkt er toch nog wat tijd over te zijn. Dus heb ik nog één stukje er aangeplakt: Het menuet in e majeur Opus 13 van Luigi Boccherini. Heel bekend stuk. Het wordt uitgevoerd door Steffen Haf en Steffen Isserles.